De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij de Verenigde Staten niet wil verliezen als bondgenoot. Hij reageert bij Fox News op de aanvaring die hij had met president Trump en vicepresident Vance. De Amerikanen probeerden Zelensky een grond- of een deal te laten tekenen zonder veiligheidsgaranties voor Oekraïne. Toen Zelensky weigerde werd naar hem uitgehaald. De rechtse nieuwszender vraagt Zelensky of hij excuses gaat maken en dat is hij niet van plan. Europese leiders hebben zich na de discussie achter Oekraïne geschaard, volgens de EU is het duidelijk dat de vrije wereld een nieuwe leider nodig heeft. De PKK kondigde een staakt het vuren aan na de oproep van de leider Öcalan. De Koerdische beweging, door de EU en de VS bestempeld als terreurorganisatie... strijdt al tientallen jaren tegen de Turkse staat. Öcalan, die levenslang in de cel zit, wil de wapens neerleggen en de PKK opheffen. De Turkse president Erdogan is enthousiast en noemt de oproep historisch. En het weer, bewolking en opklaringen, het blijft droog en het wordt een graad of 8. Morgen meer zon en maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Pa say het leven, Hans. Zo is het leven zelf hier. Goedemorgen, Zandvoort. Goedemorgen, goedemorgen Zandvoort inderdaad. Want, en uh, uh, ja, het is vijf over tien, dus uh, tijd uh, zaterdag ja, om mee te beginnen. Ja, om Goedemorgen begin. Zandvoort uh, op te zetten. Ja, tijd geleden dat we met z'n tweeën zaten trouwens, uh, Ger. Wist jij niet dat we met z'n tweeën zaten? Ja, dat wist ik wel natuurlijk, maar dat is een ik zeg alleen maar een ja, tij tijd geleden. geleden dat ja, jij hebt een, een kleine blessure. Ja, ja, ja een rugblessure en uh, ja, het gaat wel elke dag ietsje beter. Ruch gelukkig. Dus, dat, is, dat is het uh, goede verhaal. Want in het begin kon ik... Uh, kon ik niet eens mijn bed uitkomen. Nee. Dus, uh. Maar het is wel heel stoer dat je nu ook op de fiets bent. Ja, daarom. Nee, het moet ja. een beetje in beweging blijven allemaal. He. Ja, ja nee, ik begrijp ja. het net zo goed als jij. Ja, heb je hey, goede... Hans, uh, uh, ja, ik heb een goede week gehad. Oh, mooi, mooi. En, uh, en, en nog sterker, uh, de week is nog steeds goed. Ja, ja. veel naar de Formule 1, uh, ik, heb, uh, de ja, ik heb drie dagen heb ik, uh, heb ik het opstaan. Op ja, ik, uh, ik had het als een soort behang, een uh, tv-behang. Ja, aanstaan. Ja, ja. En dan af en toe kan je zien wie er dan... Ja, uh, het want er is natuurlijk en verder weinig aan. Ja, en je kan toch niet zeggen wat... Helemaal niet, hoor. Want je weet niet wat voor uh, set-ups er nee, nee, erin in zitten. Nee, en hoeveel bezin erin zit. Enzovoort. Maar goed, het was wel aardig om die wagens allemaal even weer te zien rijden. Hè. Ik vind de hele mooie wagens tussen zitten. Ja, ik vind die uh, Racing Bull wel mooi. Die witte. Ja, prachtig, prachtig ja, ook. Dat is wel mooi gedaan. Ja, ja. Ja, die, die Red Bull, die, is die is gewoon precies hetzelfde. Ja, ja, waarom niet? Volgens mij hebben ze gewoon een wagen van vorig jaar. Het <laughs> krok, of nou. twee jaar geleden eigenlijk. Die was nog beter, inderdaad. Nou, maar ik vind het wel bijzonder dat. Uh, de techniek die erachter zit ja. is zo bizar. Uh. Iedereen denkt, nou dat is een auto, die rijdt rondjes. Maar het is zoveel meer. Maar elke honderdste seconde is er één. Ja, en ze zitten in, zoals bij Red Bull heb je een Milton Keynes. De fabriek. En daar zitten ook een man of veertig. Nou, veel meer man. Ja, mee te kijken. natuurlijk Ja, ja, ja. En die data te analyseren. En er zitten er ook nog, geloof ik, twintig op het circuit zelf. En er zitten nog een paar aan de pitmuur. Dus er zitten gewoon bijna honderd man. Ja.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 Wat gaan we verder doen? Uh, we nou, dat ga ik ver. je vertellen. We, uh, uh, in Haarlem 105 is een, uh, een, een interview geweest met Kim uh, van en uh, Ronald van Tichel. Van jongs landvoort en uh, Ronald van ja. Tegel van de PVV. Ja. Oh, natuurlijk over het Battersplein. Ja, Battersplein. En, uh, dat kan haast niet anders. En ja. het, het leuke is dat wij aan het eind van het programma... ...om uh, nou, uh, zeg maar 20 de minuten rond, uh, voor uh, 12... 12 ja. uh, ...Jan-Jaap de Kloet hier hebben. Ja, de wethouder inderdaad. En die gaat dan reageren op het hele verhaal... En,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 Ja, gaat het eigenlijk. Ja. Uh, het lijkt wel in je hoofd zitten. Uh, Erg maar... afhankelijk van wat, wat, wat er omheen straks komt. Hè? De show zelf. Ja, ja precies. Ja, ja. Nee, daar ben ik ook wel benieuwd ja, naar. Ben ik ook zag, wel, benieuwd ik naar, zag ja. wel toen het nummer uh, werd gepresenteerd dat we wel zijn gestegen bij de bookmakers. Dus we ja, staan dat zag ik ook. Ja. We ja. staan nu in de top 5. Dus, nou, ja, ja. La, laat eerst die finale maar eens halen op die dinsdag ja. ja. dus, uh, is maar ervoor. Maar dat is twee uur. De eerste uur hebben we ook nog Patrick Berg. over het Schoonwandelen. Want hij is natuurlijk ondernemer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 uh, te luisteren naar uh, Kim uh, Geuritsen van Jong Zandvoort... en Ronald van Tichelen van de PVV. Hoe dat allemaal gegaan is... Uh, Afgelopen af... dinsdag met de raadsvergadering. Precies. En uh, ze waren bij uh, uh, onze collega's van Haarlem 105 in de studio. Ja, dan uh... ja, kunnen we nog even melden dat Kim Geuritsen van Jong Zandvoort... en uh, die was tegen het hele plan. Uh, ja. Tenminste, uh, ja. en Ronald van Tichelen... Uh, in eerste instantie en... wist hij het nog niet...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 en achteraf zeggen, ja, maar natuurlijk moet dat uh, dat gebouw, dat hotel er komen. Je zegt, maar waarom heb je dan getekend? Ja, uh, hij wilde niet ten overstaan van zijn klanten en dwarsliggers zijn. Ja. En, uh, en er was sprake van sociale druk om, om sowieso te tekenen.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 Kim, in hoeverre is het van belang dat ook binnen de Raad. We hebben volgens mij de grootste, nou ja, de best turbulente periode gehad. In Zandvoort, jullie. In hoeverre is het van belang dat ook binnen de Raad de neuzen dezelfde kant op staan? Dat we elkaar weten te vinden? Ik denk dat het in elke situatie belangrijk is. Kijk, wrijving zorgt voor. En zijn we zover al? Zijn we zover binnen de Raad? Dus tegenstellende meningen zijn ook goed. Want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 maar ja die, ja, die ene schorsing met uh, Jan-Jaap de Kloet en uh, Jerry Kramer, hè, die een beetje uh, aanvaring kregen met elkaar. Ja, dat we, was er nou niet ja. allemaal duidelijk, waar, uh, hoe dat nou. Nou was. ja, het, het was ook, uh, zeg maar, als luisteraar op de publieke tribune uh, zou je ook denken: ja, waar ging het nou precies over? Maar uh, Jerry Kramer die, uh, stelde een vraag uh, naar aanleiding van de bezwaarschrift van het Holland Casino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 En toen nog een keer werd gesteld, ging hij gewoon door met zijn verhaal. Dus ja, dat klonde. leidde tot enige irritatie. Ja, kon ik kan je mooi wel voorstellen hoor. Maar goed. Bijzonder moment. Uh, ja. Oké, okay, we gaan muziek draaien denk ik eerst even. Ik denk het ook. Welke muziek gaan we draaien? Uh, de volgende Zet gast komt nu binnen. Dus, uh... Ik denk uh, Katie Melloewa. Uh, ja, die, ik, zeker. Die ze bekend, meen je dat. Bekend natuurlijk van Nine Million and Maar Dit is een ander nummer. Ja, dit is een ander Treden, hè, met 9 uh, Million Bicycles, ja. Daar is een huwelijk van uh, een of andere uh, Marie-Leen of zo in, mm -hmm. in, uh, in Noordwijk, ja? in, in een kerk. Daar stond ze dat nummer ja, van 9 Million Bicycles. Dat is natuurlijk ook beroemd mee geworden. Ja. Dus, uh, goed, we gaan verder met het volgende onderwerp. En uh, bij ons zit Patrick Berg. Welkom, Patrick.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 uh, om, om het werkelijk goed mm. te uit te zoeken. Of, ja. Of, ja, Je kan het maar één keer goed doen. Je ja, kan het maar één keer goed maar één doen. Keer doen. Maar even voor alle duidelijkheid: Patrick Berg is. Gemeente, uh, uh, gemeente. Nee, nee. nee, nee, nee, nee, nee raadslid. Raadslid. Ik ben raadslid voor de, de, me, ja. de oudere partij Zandvoort. Oh ja. En. Uh,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 En in het begin was het wel eens dat je met z'n drieën liep. Of met z'n vijven. En, en ja, zoals nu is... Uh, het is vandaag Nationale Complimentendag. Dus ik wil eigenlijk <laughs> al die vrijwilligers... Want we zijn ja. nu iedere keer tussen de 15 en 20... Ja, geweldig, mensen die, toch, die ja. weten dat, ja. we, dat ik het op donderdag plaats waar we lopen. Ja. En, en ja, dan, uh, dus van tevoren uh, is onbekend hoeveel mensen er zijn. En toch uh, zijn er dus iedere keer nu tussen de 15 en 20... Ja. elke keer andere locatie.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 Van hey trek wel een hesje aan met een, een duidelijke boodschap. Uh, ja. hoe, uh, dat we zichtbaar zijn. Dat mensen ook weten wat we daar doen. En, en, en uh, dat je voor de veiligheid wel goed herkenbaar bent. En over complimenten en, gesproken, je bent uh, uitgeroepen tot de meest duurzame inwoner van Zandvoort. Hè? Ja, ja, ja, ja, dat is, ja, dat is wel heel wat te gek. Dat was leuk. Hartstikke hoe, ja, een mooi, compliment. Ja, een mooi compliment. Ja, mooi compliment is was eigenlijk dat wel. Een compliment voor onze groep. Zo nou, Zoals Precies. eerder gezegd, ik doe het. Uh,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 En de ene groep loopt, ja. loopt oh, die ja, ja, ja, route ja, ja. A, de andere. en, de, ja, en dan gezamenlijk ik maar, weer. Want ik heb ja. nu zo'n ja, schilderskate, zou ik het bijna willen noemen. Met open opz erop, hè? Dus nee, nee, een, nee, met schoonwandelen, zandpot oh, oh, okay. erop. En een, uh, en een uh, logo van een bak koffie. En dat we ja. zandvoort mooi willen maken. Mm. En in die, normaal moest ik al die attributen, want ik zorg dan dat die knijpers er zijn in de afvoeringen. En die moest ik uit mijn schuur pakken en die moest ik achter in mijn auto ja, zetten. en ja, nu de, heb de, je daar een...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 Daarna dan loop ik terug naar de, naar de keten. En dan verplaats ik hem. Zoals afgelopen zaterdag. Dan bestarten we bij de Verlennenweg. Uh -huh. Bij het benzinestation. En dan lopen we met z'n allen. op drie verschillende richtingen naar het Flamingplein. Ja, ja, ja, ja, ja. daar stond, dus ja. we. We drinken ja. dan een bak koffie. en een stukje keten ja. bij. Hey, zijn er nou wijken waarvan je zegt. Nou, dat, daar is het toch wel heel erg. Uh, met dat uh, uh, zwerfveil, zeg maar. Ja, ik wil niet stigmatiseren. Je hoeft er geen Noord te zeggen of zo. Maar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 Uh, zwerfafval en, en, en wat, er door, wat er door de boulevard wijdt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 Hey, en geld is nou ook af en toe wel... Geld, een, geld hebben we wel uh, regelmatig van. Oh, dat dus zijn leuke ja. dingen. Ja. Uh, ja hoor, van uh, rolletjes 2 euro tot... Uh, tot ja, echt waar. Ja, ja hoor. Uh, tot mogen ze die er zelf houden of niet? Of uh, moet je bij jou ook inleveren? leveren? Nee, dat is voor de koffie en de cake. Oh. Nee, nee dat mogen de mensen zelf houden. Uh, dat is gekkerheid. Nee, dat mogen de mensen zelf houden. Ehm... Um,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 Maar het lege is dat niet ja. leegd? Maar ja. leger kost natuurlijk ook uh, manuren bij Spanelanden. Ja, maar... gelukkig, gelukkig is er een motie aangenomen dat er meer, meer, willen, ja, dat dat meer zwerfafval ja. uh, wordt ja. uh, en meer vuilnisbakken worden neergezet. De... Dus die motie is hopelijk een oproep om Spaanlanden actief te, te maken ja. vooral ja. meer pullenbakken neer te zetten. Want ja.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 afvalzakken voor gemaakt en uh -huh. dat maak ik van een uh, mayonaise emmer. Die snijkt, oh, yeah. onder... oh, ja. snijkt de ja. onderkant snijkt er vanaf en in de, in de deksel snij ik een gat erin. Oh, dat, en dan heb je, ja. uh, dat kan je met een pedaal emmer zakken, want die grote ja. ringen die ja. zijn put, even veel te lang en veel te zwaar ja. voor die ja. kinderen. Ja. Ja. En met zo'n klein zakje met een pedaal emmer zakje, mm -hmm. dat, dat kunnen mijn kinderen dan makkelijk tillen en dat, is, dat weet niet zoveel. En, en dan krijgt de ene een, een, zo'n afvalring en de andere kind krijgt een oh, okay. kleine knijper. Oh, en dan kan je met zeventig kinderen tegelijk in groepjes van twee ja. lopen en dan heb ik ook weer ja. allemaal van die uh -huh. hesjes, oranje, hesjes, oranje dus. hesjes voor de kinderen dat ja, ze veilig, uh, kunnen veilig kunnen doen. lopen. Ja. Met, de, met de lagere klasse blijven we dan op uh -huh. het schoolplein.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 een goede naam trouwens. Ja, gewoon een de hey Maar de, die scholen, want er heeft is, zich is nog een school ja, aangemeld. Uh, uh, ja, hey, ja, ja. ja, die heb ja. ik een lerares. Carina? Ja, Carina. Onze Carina. Ja, die heb ik ook meegesproken. En die gaf ook aan dat ze het graag wilde uh, in het voorjaar. Uh, ze heeft nu wel mijn telefoonnummer, maar ik heb met die nog niet een concreet... Uh, daar maar wil je meerdere scholen bij ja, gaan trekken? Ja, ik neem, daar, begint, daar ja, begint het. Weet je ja, kinderen absoluut. begint het om... Ja. om, om het en, besef te krijgen. Je, je maakt, te, maakt heel uh, vaak in jeugddebatten mee dat kinderen dit een heel belangrijk vinden. Ja, ja, nee, ja nee, zeker. Sferen, zeker ja, ja, dus ja. ja, dan is het... Weet je, uh, ja. ik, ik vind het... Uh, het lijkt mij goed voor de kinderen om te laten zien van, ja. hey, wat ligt er in je, in je eigen woonomgeving... En wat voor moeite is het om het even in je zak te houden en het bij ook neer te gooien. We ja. hadden ja. vorig jaar tijdens de Grand Prix uh, dagen, hadden we die, die man rond, oh, ik ken zijn naam niet meer. Paul Ween. Ja, of zo, de, ja. ja. dat was ook wel mooi hè, dat hij dat deed. Die, nou, die was iedere dag was die, uh, deed hij zoveel hardlopend, kilometer. Uh, ja, geweldig uh, toch? Uh, volgens mij is hij, is hij vandaag weer actief. in. Ja, bij het museum. Ja, dat klopt, ja. Museum, ja, inderdaad, ja. Maar het is ook wel mooi dat hij dat doet natuurlijk. Ja, hij doet heel veel. Ja, Engelsman, hè? Engelsman, ja. ja. ja, ja. Ge, ge, wil jij dat niet doen? Een hardlopend een beetje door het dorp? Nee, die tijd, <laughs> die tijd, die tijd heb ik gehad. Ja, ja. <laughs> ik... Uh...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 Je hoeft je niet van tevoren op te geven. We hebben altijd genoeg attributen bij ons. Het bericht delen we ook op... je bent als of je mag je zandvoorter voelen. Mm -hmm. Of in verschillende buurtapps... plaatsen we het bericht. Dan delen we het in vijf verschillende buurtapps. En daar delen we dus... iedere donderdag waar we gaan lopen. Ja, goed. En zodoende dus houden we namelijk... dat soort Facebookpagina's in de gaten...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 uh, ik had met de vorige uh, regisseur uh, bij ik heel goed contact en nu is, het, is er veel wisselingen geweest. Ja. En is het contact, is, ben een ik eigenlijk kwijt van hey, wie uh. is er aanspreekpunt. Ja, ja, ja, ja. Of, dat is wel een beetje jammer dat dat soort ja. uh, communicatie nu Begrijp is het ik, ja. verloofd omdat er heel veel wisselingen ja. zijn. Ja. Ja. Nou, ja, uh, uh, er ook bij. Bedankt. Ik vind het een mooi verhaal nou, dat je ja, had. Wel... Uh, ik hoop dat het gaat lukken met die uh, scholen inderdaad. En, ja, nou, dat uh, ja, voor een uh, schone zonfestival zeggen. En dat er steeds meer mensen zich dan, aanmelden. Dan, ja. Ja. ja, en met de scholen, er zijn die vrijwilligers die dus meegaan op de zaterdag. Er ja. dus zijn er al uh, een stuk of acht enthousiast van om uh, daarbij te helpen. Leuk, Weet Je moet alleen ja, 70 ja. kinderen opletten. Dat wordt dan uit ja. dat is, ja. het is een, ja. alleen een beetje rot tijd, want als jullie aan het schoonwandelen zijn, dan kunnen ze niet naar Goedemorgen Zonfot luisteren. Dat is nou wel jammer uh, natuurlijk. Ja, ja, dat een want het beetje, begint om tien uur, hè? namelijk. ja, ja. Jullie moeten alleen iets beter bekendmaken wanneer dit wordt uh, herhaald, jullie uitzendingen. Maandag, maandag zo. Het ja, maandagmorgen zet, om tien uur. Zet dat ook in jullie uh, Facebookpagina. Ja, Als je op ja. zet van: hé, hey, dit, dit is een okay. uitzending. Is heel het, goed. het er gerust bij. Herhaling is maandag dat er niet. Nou, ik zet het op tekstTV's en dat zetten oh, er wel bij. Goed zo. Maar uh, goede tip, goede tip. Je dus ziet vol met goede tips. Je dus zou de politieken moeten gaan. Uh, ja. hey. Vindt ook goed. Mag ik je ja. hartelijk bedanken uh, voor goed je komst. Uh, okay. de volgende school, wanneer is dat? Uh, de, Laatste stater de, van de maand, de, hè? Ja, 27 maart uitmogen. Oh, Oké, okay. dus, nou ja, ja. dan... Uh, ik hoop dat er dan een mannetje vijf er mee lopen. Ja, dus, lopen. Ik, ik heb spullen genoeg bij me. Je gaat me niet verrassen om met de tegel. Nee, al, nee, nee. Nou. nee. Nou, heel veel succes. Hey, hartstikke bedankt Patrick okay, en een goed, goed weekend nog. Dank je wel.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 En, uh, maar daarvoor was ik uh, ook, ook al voor de krant, uh, voor het Algemeen Dagblad, zeg maar, uh, bezig. Want ik ben bijvoorbeeld ook bij de eerste overwinning van, uh, van Ayrton Senna geweest. Is dat zo? Ja. En waar was dat? Dat weet je toch wel. De eerste overwinning van Ayrton Senna? Ja, maar dat Senna. is even de vraag: is dat ook namelijk? Ja. <laughs> dat weet je toch wel. Weet je dat, weet je dat echt niet? Nee, nee, nee. nee. nee het dus was in Brazilie? 85 in uh, Portugal, in de stromende oh, ja. in, in... regen. Ja. Daar uh, had hij zijn eerste overwinning. Ja, 85 kunnen na. Hij was net zo goed als Max, hè? Uh, Ongeveer. Ja, nou, ja, ja, ja, dat weet ik wel zeker eigenlijk Misschien ja. nog wel wat beter hoor Ja, denk jij? Ja, ik denk het wel Ja, meen je dat? Ja, denk het wel Dat hoor je niet vaak Nee, maar het was gewoon een racepuur puur zang Die hele eerste zijn nou, Ik bedoel, uh, geweldige kleur Ja, zeker En hij kon er hoop en, uh... Heb jij hem wel eens gesproken? Nou ja, in, in sessies van, uh, hoe heet het? één uh, uh, op één is het altijd al lastig geweest met die coureurs. Mm -hmm. Maar een groepje journalisten wel, inderdaad. Ja. Ja. Nou goed, uh, ik denk dat we zo'n uh, 12, 13 teams hebben uh, komende vrijdag. Hoop ik tenminste. Uh, want ik begreep dat jij ook mee. Uh, ik gaat doe ook mee. Heb je al ingeschreven? Ja.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 uh, en, en, en ook wel uit het verleden. Bedoel, je mag niet googelen, hè? Uh, nee, je mag niet googelen. Nee, dan moet de telefoon. Dat vind ik langer. dan weer jammer. Nee, telefoons worden uh, <laughs> telefoons worden, Telefoons. verzameld en die worden dan meegegeven aan Patrick Berg. voor. Uh, <laughs> <laughs> nee, maar, ze maar, verkopen. Nee, het is niet bedoeld dat je gaat googlen. Dat is, is niet zo leuk voor de anderen ook. Nee, ja. dat begrijp ik. Ja. Nee, natuurlijk. En, uh, we hadden vorig jaar... Uh, maar ik vond de, de vragen vorig jaar vrij pittig. Ja, nee, ze zijn nog pittig. Maar ja, je moet wel...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 Daar zijn er ook heel veel er van. Er zijn er ja. ook heel veel van. En, uh, ja Maar als je die gaat vragen, dan uh, weten heel weinig, weinig mensen dat ja. natuurlijk. Precies dat je er een keer een tussendoor moet, maar, uh, kan doen. Maar bijvoorbeeld vorig jaar, het team dat won, Olof van Jolen, uh, die, uh, die wisten veel hoor. Die wisten ja. heel veel. Doen ja. die Doe niet meer mee? Die doen weer mee, ja. ja en dus Erik Weijers. Ja, die drie, weet ook veel. Erik, die doet ook mee. Oké. Okay.